Ja, dat was Marion Faithful met The Ballad of Lucy Jordan. En daarvoor nog Ice House met Hey Little Girl. Het is bijna drie uur. Dus dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het eerste uur van zondag in Kerenmerland. Straks een uh, tweede uur vol met uh, ja, allerlei uh, nieuwswaardigheden uit de regio. Maar nu eerst nog Kiss met Sure Know Something.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 de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia heeft vanmorgen en dinsdag 440 vluchten geschrapt vanwege een aangekondigde staking. De bonden eisen een loonsverhoging voor het cabinepersoneel, maar de Iberia-directie weigert daarop in te gaan onder verwijzing naar de economische crisis. De directie heeft de bonden dan ook dringend opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen en de staking af te blazen. Vooral binnenlandse vluchten zijn getroffen, maar ook tientallen vluchten op transatlantische en Europese bestemmingen, waaronder Amsterdam, gaan niet door. De Schotse politie heeft het onderzoek heropend naar de aanslag op een pnm Pe Boeing boven Lockerbie. De bewijzen uit eerder onderzoek worden opnieuw nauwkeurig bekeken... in de hoop alsnog aanknopingspunten te vinden dat de aanslag niet het werk was van één man. Voor de aanslag in 1988 is een voormalige Libische geheimagent in 2001 tot levenslang veroordeeld. Hij kwam in augustus, ondanks felle protesten, vervroegd vrij omdat hij door kanker nog maar kort te leven heeft. Het Schotse OM denkt dat er meer mensen achter de Lockerbie-aanslagen zitten... en hoopt daarvoor bewijzen te vinden. Bij de aanslag kwamen 270 mensen om het leven. In Baghdad is het dodental van de twee aanslagen... van vanochtend opgelopen tot 132. Volgens de Iraakse politie raakten ruim 500 mensen gewond. De explosies volgden kort op elkaar in de ochtendspits... toen er veel mensen op straat waren. De bommen lagen in twee voertuigen... die aan de rand van de groene zone stonden. Dat is het streng beveiligde bestuurscentrum van de Iraakse hoofdstad. De ontploffingen veroorzaakten onder meer veel schade aan twee regeringsgebouwen. Wie er verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk. De aanslagen zijn de zwaarste sinds augustus. Toen in de groene zone op tien plaatsen bommen ontploften. Toen vielen er honderd doden en honderden gewonden. Het weer geregeld zonder ook kans op een bui. Vanmiddag is het tussen de 14 en 16 graden. Morgen meer buien en het blijft vrij zacht. Dit was het. E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 105.8 fm en Zandvoort op 106.9 fm. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermerland. Goedemiddag, welkom bij het tweede uur alweer van Zondag in Kermerland. En dit uur een, ja, een aantal toch wel actualiteiten gericht op deze regio. We gaan even kijken naar de fietsverlichtingsactie. Want deze wordt namelijk op 31 oktober en 7 november... Uh, ja, in diverse uh, plaatsen hier in de regio gehouden. Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. En dat wordt gedaan door de Fietsersbond. Uh, zij gaan di diverse fietsverlichtingsacties houden... om uh, ja, mensen toch weer uh, um, ja, bewust te maken van... Uh, wees verlicht op de fiets. Nou René Rood die vertelt hier meteen meer over. En we gaan even kijken naar koopzondag in Haarlem winkelcentrum Schalkwijk. Nou, het is niet zomaar een koopzondag, maar een heuze koopzondag met allerlei activiteiten te doen voor zowel jong als oud. En dan heb ik het bijvoorbeeld over van die kleine panna voetbalpleintjes, waar je lekker kunt rondhuppelen en voetballen. En Michel van Bergen, die gaat er voor ons heen. Nou, verder natuurlijk nog sportkort, Het regio komt voorbij en het weerbericht van meteopagina.nl En muziek natuurlijk bij ZF we message AB Radio. Dit is Natalie en Bruglia met Torn. I I saw a man born to lie. He was warm, was me was Well, you couldn't be that man I adore You don't seem to know You seem to care What your heart is for well, I don't know him Anymore There's nothing where he used to lie The conversation has run dry That's what's going on Nothing's fine, I'm torn I'm all out of faith This is how Lying naked on the floor Just what is there?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 There's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing up.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 This will keep spinning and Ja, dat was Jack Johnson met Upside Down en daarvoor nog Nathalie met uh, we gaan nog eventjes uh, kijken naar, uh, ja want ik, ik zeg nu wel kijken, maar uh, in het donker gaat dat uh, altijd een beetje lastig. En dan heb ik het nu over een bepaalde actie van de Fietsersbond uh, Haarlem en Omgeving. Want 31 oktober, dan wordt namelijk een uh, fiets, uh, fietsverlichtingsactie gehouden hier in de regio Kennemerland. En aan de telefoon heb ik René Rood van de Fietsersbond Haarlem en Omgeving. Uh, René, goedemiddag. Goedemiddag. En uh, ja, kunt u iets meer hierover vertellen, over deze fietsverlichtingactie? Ja, natuurlijk. Korte aanvulling. Um, de fietsverlichtingsactie doen we in uh, Bloemendaal, in Haarlem en in Heemstede. Het valt er ook onder, dus niet zozeer uh, relevant voor jullie uh, uh, doelgroep. Maar uh, volledigheidshalve. Um, volgende week, zaterdag in Haarlem en 7 november in Bloemendaal. Um, organiseert de fietsersbond een, een fietsverlichtingsactie. Nou, het is wintertijd. Dus je bent uh, tegenwoordig al vroeg, uh, ben je slecht zichtbaar, althans is het donker. Er is dus slecht zichtbaar voor, uh, voor andere verkeersdeelnemers, auto's en vooral uh, vrachtwagens. En wij willen heel graag dat fietsers uh, heel goed zichtbaar zijn op de weg. Nou, daarvoor heb je die, uh, die mooie reflecterende banden met pedalen. Maar daarvoor heb je ook fietsverlichting en die is nogal eens een keertje kapot. En het is ook niet altijd even makkelijk om je fietsverlichting... Uh, uh, heel te houden en, uh, en, en uh, uh, dus daarmee ook uh, kopland en achterland uh, uh, gaande te houden. En daar willen we proberen iets, uh, iets aan te doen door, uh, door alle mensen die, uh, die niet in staat zijn dat zelf te repareren, in staat te stellen om dat bij ons te laten doen. En wij doen dat met vrijwilligers, leden van de fietsersbond in, uh, in Haarlem aanstaande, aanstaande, uh, aanstaande zaterdag, 31 oktober. En uh, dat doen we in de Grote Houtstraat. En een week later doen we dat in Bloemendaal op de Milieumarkt uh, bij het gemeentehuis in Bloemendaal. Want wat kunnen mensen dan laten doen? Uh, kunnen ze dan gewoon hun fiets laten maken? Nou, hun fiets niet. Uh, Daar zullen ze nou voor naar de fietsenmaker moeten. Maar wel hun fietsverlichting. Dus als een koplamp of een achterlamp het niet doet... Uh, dan, uh, dan gaan wij kijken wat we eraan kunnen doen. En dat doen we ook samen met, uh, met, het, met een fietsenmaker, Sander in dit geval... In dit geval uh, een, een, een uh, fietsenwinkel in Bloemendaal en uh, in Haarlem. En uh, samen uh, proberen we het probleem op te lossen. Maar hoe komt het dat veel mensen eigenlijk wel uh, verlichting hebben op hun fiets, maar dat ze hem of niet aandoen of dat hij inderdaad kapot is, maar niet of te laat laten maken. Hoe komt dat? Nou, nou je stelt twee vragen. Uh, in de eerste plaats uh, uh, naar de kwaliteit van de fietsverlichting. De fietsverlichting uh, die de meeste mensen hebben is nog heel ouderwets met één draadje. Is heel snel kapot. En uh, weten ook niet precies veel mensen weten niet precies hoe ze dat moeten maken. En uh, denken van nou, ah, ach, uh, het zal wel loslopen. Uh, met, uh, met de controle, maar we beseffen niet altijd dat, uh, dat ze daarmee ook groot gevaar lopen. Het is dus ook een kwestie van opvoeden. En uh, nou, de, daar zijn wij op onze manier uh, ook een beetje mee aan uh, de gang gegaan. Oké, okay. en um, uh, mensen kunnen dus dit gratis laten doen. Ja, nou gratis, dus een kleine aantekening. Het arbeidsloon rekenen we niet, want dat doen wij met de vrijwilligers van, de, van, van onze eigen fietsersbond Alleen de materiaalkosten, die zullen we ze in rekening brengen. Dat betekent een lampje of een koplamp. Nou, het hangt er een beetje vanaf wat er, wat er niet aan, aan klopt, maar dat betrekken we dan bij de, bij de fietswinkel en uh, dat is het enige wat ze betalen. Nou, jullie doen dit eigenlijk uh, toch wel elk jaar. Um, elk jaar ook een groot succes. Uh, verwacht u uh, dit jaar ook weer veel mensen? Nou, het is de eerste keer dat jullie er ook aandacht aan besteden. En uh, het zou best kunnen dat veel mensen dat uh, dat horen en ze volgende week of week daarop uh, even langskomen. Uh, een groot succes is, is altijd met de vraag van, uh, als je heel succesvol bent, betekent ook dat er heel veel fout zit, En Ja. <laughs> Zonder verlichting zit. Dus in die zin moet je er <laughs> altijd wel een kanttekening bij plaatsen. Maar uh, er zijn heel veel mensen die het weten. En er zijn ook heel wat mensen die, uh, die langskomen en uh, nou, de mensen die dan vervolgens met hun... Uh, ...met een een, een draaiende de schietverlichting weggaan... ...nou, die zijn er een stukje veiliger willen verkeerd. Oké, okay, want dat is natuurlijk de doelstelling uh, van deze actie. Ja, precies. Oké, okay, prima. René Rood, heel erg bedankt in ieder geval... Uh, ...voor deze toelichting. En uh, ja, bent u zelf nog ergens op een van die dagen? Ja, ik sta op beide... op de, de in Bloemendaal... ...op 7 november als uh, op, de, op het Proveniersplein... ...dat is vlakbij Albert Heijn in de Grote Houtstraat... Uh, ...ben ik op beide dagen aanwezig... Als jullie nog langs willen komen, dan kan ik ook daar nog de plekje jullie laten zien hoe het gaat. Oké, okay, prima. Dankjewel René Rood ah. voor, deze, ja, voor deze toelichting van de fietsverlichtingacties op 31 oktober en 7 november. Wat?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 Ja, dat was Toto met 99 en daarvoor nog Centen en met She's Not There... We gaan even kijken naar wat de sport kort. En dan gaan we naar golf. Want Maarten Lafeber is op de derde dag van de Castellel Masters in Spanje... via een rondje van 64 slagen van de 31ste naar de 8ste plek gegaan. Nou, door de kut te halen verzekerde Lafeber zich van zijn tourkaart voor volgend jaar. En daarmee viel natuurlijk een last van zijn schouders. En dat was ook duidelijk aan zijn spel te merken. En Robert-Jan Derksen, ook Nederlander, hij staat in dat toernooi 20ste. Gaan we naar wielrennen... Team LPR heeft een nieuwe sponsor gevonden. De Italiaanse wielerploeg die dit jaar Danilo Di Luca zag wegvallen na een dopingschandaal en in het najaar afscheid nam van Alessandro Petacchi, draagt in 2010 de naam Team De Rossa Stach Plastic. En schaatsen Carlo Timmerman heeft de derde marathonwedstrijd gewonnen. Hij versloeg in Amsterdam in de eindsprint Bob de Vries en Sjoerd Huisman. De Vries nam door zijn tweede plek de eerste plaats in het algemene klassement over van Jorrit Bergsma, die in de finale ten val kwam. En bij de vrouwen won Mariska Huisman de massasprint. De huidige knsb cuphoudster um, klassementleidster Maria Sterk en Danielle Bekkering achter zich. En zwemmen. Stefan Dijbler heeft het wereldrecord korte baan op de 50 meter vlinderslag verbeterd. De 22-jarige Duitser tikte bij internationale uh, wedstrijden in Aken aan na 22,6 seconden. Dat is een verbetering van 0,12 honderdste van het oude mondiale toptijd, die sinds december vorig jaar op naam stond van de Fransman Amaury Levaux. Dan gaan we even een stukje uh, dichter bij huis. Gaan we naar hockey in Bloemendaal? Want de heren van Bloemendaal die zijn de eerste ronde van de Euro Hockey League in Parijs goed begonnen. Wanneer groep A werd met 7-0 van Rotwijs wettingen uit Zwitserland gewonnen. De titelverdediger is daardoor al zeker van de tweede ronde in pool C. Uh, sorry, ze was al zeker van de tweede ronde. Want in pool C was Amsterdam met 2-1 te sterk voor het Engelse East Grinstead. Amsterdam staat zondag bij winst op het Poolse KSAWF Poznan, ook in de tweede ronde. We gaan even luisteren naar een verslag. Oh, en dat uh, is op dit moment even niet meer uh, aan de orde. Het is uh, niet gelukt. Maar uh, we gaan kijken of we dat uh, zometeen nog even kunnen doen. We gaan naar skiën. De Finse Tanja Putainen heeft de eerste wereldbekerwedstrijd uh, van het seizoen op de Reuzenslalom gewonnen. Ze bleef uh, de insulden voor eigen publiek optredende Oostenrijkse Katrien Zettel met 0,01 voor. En Nicole Hosp scheurde een kruisband in de rechterknie bij een val in de eerste run. De Oostenrijkse miste al een groot deel van het vorige seizoen... vanwege een gescheurde kruisband in de linkerknie. Um, nou, zometeen uh, meer hier bij Zondag in Kennemerland. Maar nu eerst muziek van Hal Oud en uh, Out of Touch. Ja, Hall Oud met Out of Touch hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En ja, net lukte het niet helemaal, maar nu wel. En dan heb ik het dus over het uh, ja, verslag van de heren van Bloemendaal over hockey. Want uh, ja, in de eerste ronde van de Euro Hockey League uh, in Parijs zijn zij dus goed begonnen. Want uh, in groep A werd met 7-0 van Rotwijs Wettingen uit Zwitserland gewonnen. En u luistert nu naar een verslag. Martin Eikelboom, de 36-jarige Oud-International. De eerste kans is voor de Engelse kampioen, maar Mark Purn schiet de bal net naast het doel van keeper Klaas Vering. Dan krijgt Amsterdam de eerste strafcorner. Natuurlijk staat Takema take op de kop van de cirkel. Maar zijn eerste push is over het doel van keeper Potten van East Winstead. Coach Joert Marijnen ziet dat Takema niet voluit kan pushen. En dat heeft een oorzaak, want hij heeft last van zijn linker enkel. De tweede strafcorner van Amsterdam dan. weer Takema, maar zijn push wordt gestopt door keeper Potten. En dan komt in de tweede kwart het moment van Martin Eikelboom. In de ploeg gekomen bij Amsterdam. Balbezit voor Teun Roohoff en dan Eikelboom aan de bal. Hij krijgt een overtreding tegen, schopt de bal weg en krijgt ervoor een groene kaart. Hij moet dus twee minuten eruit. In zijn tijd was een groene kaart gewoon een waarschuwing. Maar nu moet hij dus twee minuten aan de kant, Martin Eikelboom. En van zijn afwezigheid profiteert East Grinstead. Want dat krijgt hier een strafcorner. Omdat Taketakuma een aanvaller op zijn stick slaat. Terecht, ondanks de protesten van Takema. Blijft een strafcorner voor East Grinstead. Terwijl Martin Eikelboom op de strafbank zit. En de push van de Zuid-Afrikaanse international. Garrett Carr is uitstekend. Waarvering trapt in zijn schijnbeweging vanaf de kop van de cirkel. En zo nemen de Engelsen de leiding. Inmiddels is Eikelboom weer terug in het veld en forceert hier heel handig een strafkorner voor Amsterdam. En kijken of dit keer Takema okay. zelf pusht of dat hij voor een variant kiest in verband met zijn enkel. En hij kiest inderdaad voor de variant op Rob Rekkers, en die is uitstekend. De bal gaat in het dak van het doel. En zo zorgt Rob Rekkers uit deze strafcorner voor de gelijkmaker van Amsterdam. 1-1 in het tweede kwart. Dan vlak voor het einde van het tweede kwart levert Christian Timman de bal in. En daarbij krijgt Iskrensit een enorme kans via David Depree. Hij krijgt het voor elkaar om de bal naast het doel van Vering, die al verslagen was, te pushen. De derde kwart, de strafcorner voor East Grinstead. De push van Carr, maar de redding van Vering en het goed wegwerken van Timman. En zo blijft het 1-1, maar Amsterdam heeft het moeilijk. Dan krijgt het de zesde strafcorner en dit keer niet Take Takema, maar Jan-Willem Buissant. Die de plaats van Takema op de kop van de cirkel inneemt. Hij zorgt voor de 2-1. Duidelijk te zien dat Takema een stapje opzij doet en dat Barsant de bal keurig in het hoekje poeist. Jan-Willem Barsant, een van de jongelingen van Amsterdam. Dan balverlies voor Amsterdam op het middenveld. krijgt Mark Pearn een enorme kans, maar zijn backhand wordt goed gestopt door Klaas Vering. Goed gedaan van deze uitstekende doelman. Rob Rekkers, overgekomen van oranje-zwart. Voor het spelen van de Eurohockey League krijgt vlak voor tijd een enorme kans. Maar hij schiet de bal naast het doel van keeper Potten. Zo wint Amsterdam moeizaam met 2-1 van de Engelse kampioen East Grinstead. Dankzij het winnende doelpunt van Jan-Willem Buissand. Uitblinken van de wedstrijd, doelman Klaas Vering ja dat was dus niet Bloemendaal, maar uh, ja een andere uh, een andere hockeygenoot dus hier bij, uh, bij uh, in parijs natuurlijk over de eerste ronde van de euro hockey league uh, nou ik ben net uh, gebeld door Joop van Nes want uh, ja het gaat over over een uh, Henk Pardon, Henk Pietersen, de basketballer, die een workshop zou geven van, vier, van half vier tot half zes. Maar de clinic duurt, of die, die gaat wat later van start, want hij staat in de file bij de A9. Dus uh, wees niet getreurd, u kunt er nog heen, u bent nog niet te laat. Waarschijnlijk zal hij pas na vieren uh, ja, in Zandwoord zijn. En uh, ja, tussen 4 en half 5 zal de clinic dan wel van start gaan. Nou, dit is Cluzo met Passie.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 I'm mm -hmm. Zenders op E Radio. Je blijft op de hoogte! Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur. Ja, dat was Sophie B. Hawkins met Right Beside You hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En we gaan nog even door naar uh, winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem, want het is daar uh, koopzondag, of was daar koopzondag. En Michel van Bergen is daar, want nou normaal gesproken is er niet zoveel bijzonders aan, maar uh, ja er was toch wel iets uh, bijzonders gepland. Namelijk een heus voetbaltoernooi. Michel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en uh, volgens mij kon je niet over de hoofden lopen, zo druk was het. Het was behoorlijk druk. Het zat helemaal afgeladen vol met kinderen en ouders en winkelend publiek die uh, ja, op deze winkeldag af waren gekomen. Ja, want ik vraag me af, hè. soms is het leuk als je zoiets organiseert, dan komen mensen juist. Maar aan de andere kant, heel veel mensen denken, nee, ik wil eigenlijk gewoon winkelen, dus ik, ik heb helemaal geen zin in dat soort dingen. Dus dan, ja, dan kan het misschien ook juist heel weinig mensen trekken, maar dat, dat, je niet, uh, dat was hier niet Nee, dat is absoluut niet het geval. Ze hadden in het midden van het winkelcentrum zo'n open plek... en dan hadden ze een, een heel klein voetbaldingetje uh, neergezet... dat helemaal was afgeschermd, zodat de bal niet uh, weg kon, uh, kon vliegen. En uh, ja, daar was het hartstikke gezellig druk bij. Waren er ook nog bekende Nederlanders, zeg maar? Uh, nee, het was hoofdzakelijk allemaal ja, kleine kinderen die uh, om een beker strijden. Er moesten een, uh, een potje van geloof ik een kwartier... en uh, aan het einde van de dag... Vijf uur wordt opgemaakt wie dan uh, het beste team is en die, uh, die krijgt de beker mee naar huis. Oké, okay. en waren het dan nog teams die gesponsord werden door bedrijven uit het winkelcentrum of was het puur zelf opgeven? Nee, voetbal, Voetbalteams, ik hoorde ook een team bijvoorbeeld uit het hoofddoor, en er waren allemaal uit verschillende plaatsen en uh, ja, kwamen er teams op af. Oh, dat wel? Ja. ja. Maar niet gesponsord door de winkeliers uit het centrum? Nee, nee, nee, nee. Oké, okay. maar je zei dat het, het duurt tot vijf uur, dus uh, op dit moment is, uh, zijn ze een beetje richting de finale aan het gaan? Ja, het begon om twaalf uur de, ja, de hele winkeldag en om uh, vijf uur is het afgelopen, dus uh, nog een uurtje zijn ze bezig en dan uh, is de winnaar bekend. Ja, dus als mensen nog uh, zin hebben om te kijken of om te winkelen, dan kunnen ze nog tot vijf uur terecht bij winkelcentrum Schalkwijk. Inderdaad, snel op je fiets stappen en huppakee naar het winkelcentrum. Weet jij toevallig of er nog andere koopzondagen zijn in Haarlem en omgeving? Ik weet dat vandaag de Generaal Conjeestraat uh, in Haarland-Noord, hebben ook een uh, winkeldag op zondag. Ja, zij hebben een speciale snertdag uh, gehouden, had ik begrepen. Dus iedereen die uh, daar kwam, die kreeg een uh, gratis kopje snert. Uh, ik ben er even doorheen gefietst en ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet helemaal gezien heb. Oh, nou ja, maar niet ja, uit. Je woont in de buurt, dus ik zou zeggen als je, als je snel fietst, dan uh, kan je nog even langs. Hey, maar in ieder geval dank je wel. En uh, ja, ga je nog ergens heen als, uh, als fotograaf zijn? Uh, we hebben nog een rustige week op de planning staan, dus uh, we kijken morgen even wat we allemaal gaan doen. Komende week, oké. Okay. Niet veel bijzonders. Nee, nou dankjewel, Michel. Uh, ja, voor meer informatie over nieuws en actualiteiten kunt u terecht op zijn website www.michelvanbergen.nl On your love. So turn on the light like it shine bright and listen to this Jam it